In Malmö, in het zuiden van Zweden, is een vrouw op straat neergeschoten en later overleden. Twee mensen raakten gewond. De vrouw had een kind bij zich toen ze werd neergeschoten. Het kind zou ongedeerd zijn. Volgens een Zweedse krant was de vrouw bij een man die het eigenlijke doelwit was van de schutter. De politie van Malmö is op zoek naar één of meer daders en heeft een deel van de stad afgezet. De Amerikaanse president Trump heeft op de laatste dag van de G7-top... in het Franse Biarritz gezegd dat zijn land weer om tafel gaat met China. Volgens Trump hebben Chinese functionarissen afgelopen nacht aangegeven... dat ze weer willen praten over het einde van de handelsoorlog... tussen de twee landen. Trump zei goede hoop te hebben op een deal. De vrouw van 23, die zaterdag vermist raakte bij Venhuizen... is teruggevonden in een hotel in Zuid-Holland. Volgens de politie is ze daar naar alle waarschijnlijkheid vrijwillig heen gegaan.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 Het weer, zonnig en warm, 27 graden op de wadden en plaatselijk 32 in het oosten en het zuidoosten. In het oosten en het zuidoosten later mogelijk een onweersbui. Morgen verandert er weinig, ook woensdag nog erg warm, maar dan wordt de warmte verdreven door onweer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Erfende hart van de ANWB. Op de A7 hoorn richting Zurich, 5 minuten vertraging tussen Wieringenwerf en, en Breesandijk, de andere kant op tussen Breesandijk en Den Oever, 20 minuten extra reistijd.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 Meer nieuws daarover tijdens Pit Report om kwart over vier. We kijken ook nog het laatste uur even naar het EK Hockey, wat momenteel gespeeld wordt in België. En verder natuurlijk veel Zandkorts nieuws.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 Uit en genieten van het zonnige weer van vandaag. En dan deze muziek op de radio Casey in de Sunshine Band. En come to my island. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is Schalimar. You don't need Ten einde de voetbalwedstrijd van vandaag. Een uh, oefend potje tegen Ajax 1. Ajax zaterdag 1. SV Zandvoort uh, heeft daar zojuist uh, tegen gespeeld. Een mooie wedstrijd is geweest, maar helaas wel verloren met uh, 0-4. Als we er wat van geleerd hebben. Ja, zo is het. Daar gaat het om. Mooie pot tegen Ajax. Ja, leuk toch? Ja. Goed. Het nieuws. In het kort.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 Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad, las cuatro paredes, cayeron ya.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 Speciaal gedraaid voor uh, Martin Heister terug uit Ibiza. Ja, yeah, we going ik, to Ibiza. Ik heb het nog niet gezien, want hij schijnt nogal gekleurd. Dus ja, hij ja. is behoorlijk gekleurd. Hees hey, zwarte man, zullen je maar zeggen. Het weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zal u niet zijn ontgaan. De zomer weet van geen wijken. En schakelt dit weekend nog een tandje bij. Was het de afgelopen dagen al prima zomer weer met aangename temperaturen vanaf vandaag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 Kijk even op Twitter via Ads Meteoropagina of via www.meteopagina.nl. Dat was het weer. CFM Zandvoort. En uiteraard hoor je het weer, weer bij CFM. Dat doen we elke zaterdagmiddag zo rond en nabij half drie. Verder heel veel muziek en informatie. Zandvoort op zaterdag, daar luister je naar. Met nu uit de jaren tachtig, Wommek en Wommek.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 Dat was Dominique Vic en Three Nights. En dit is hem dan, hè? de zomerrit van uh, dit jaar 2019, albert uh, nee, Kijk me je boos aan? Nee, nee, oké, okay, oké. Okay. John is <laughs> en uh, Camilla Cabello. Hier is uh, Señorita.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 En op maandag is het prachtig weer, hè? Grijtje of 30. Dus, ja, er hoort zonnige muziek bij van Riera en Vamos a la Playa. Vamos a la Playa. Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zutphenis.